We vandaag over gaan nadenken. Kerstfeest en Ghanouka. Dus ik heb de preek van vanmorgen getiteld het Messiaanse kerstfeest. Nou, dat is een soort vloeken in de Messiaanse kerk. Want ja, kerstfeest, dat is uh, ik heb het zelf ook ondergaan hoor. Op een gegeven moment dan stop je daarmee, want het is zo uh, het is zo anders. Het, is, het klopt zo niet met de Joodse achtergrond van het evangelie. Het is zo heidens geworden. Zo mis. Ja. Maar we moeten ook waken, zoals de kerk in de vroege eeuwen eigenlijk, de christenen in de vroege eeuwen, het joodse aspect van Jezus verloren hebben, het kind met het badwater hebben weggegooid, zo kan ons dat ook overkomen. Dus ik wil eigenlijk op zoek of hier misschien ook bedekkingen zijn die je weg kunt nemen om te zien of daaronder misschien nog iets zit wat wel waardevol is. En dat gaan we vanmorgen doen met het kerstfeest, wat dus ja, door al die eeuwen heen een hele heidense boel is geworden. Maar ook met het ganouka, want daar kun je het eigenlijk ook van stellen. Het Joodse ganouka is ook niet meer wat het geweest is. En uh, nu vinden we, vooral voor die ganouka gaan we kijken, omdat het Ganoukka-feest dus wel degelijk in het Torah voorkomt. En dat is misschien een beetje verrassend, maar het Ghanoukka-feest is bijbels. Er is een bijbels Ghanoukka-feest. Uit de Torah. Nou, dat, dat, nu, nu zit u me aan te kijken van waar heeft die het nou over. Maar uh, we gaan er eens uh, naar kijken. Ik lees eerst een stuk uit Maccabeeën. 2 Maccabeeën 2. Ik lees het gewoon voor. Want zoals bekend droeg de wijze koning Salomo een offer op ter gelegenheid van de voltooiing en inwijding van de tempel. Dat was bekend in de tijd van de Maccabeeën. En zoals er uit de hemel vuur neerdaalde, dat de offergaven verteerde toen Mozes tot de Heer bad, zo daalde er tijdens het gebed van Salomo uit de hemel vuur neer, dat de brandoffers verteerde. Deze schrijver beroept zich dus op twee gebeurtenissen uit de Torah en uit de koningen. Mozes had verklaard, omdat het zoenoffer niet is genuttigd, is het door het vuur verteerd. Dit kan niet anders gaan dan over Leviticus 9 en 10. Het feest van Salomo, nu gaat hij weer terug naar de koningen, duurde acht dagen, net als bij ons. Nou, daar gaat hij de mist in. Dat klopt niet. 1 Koning 8. Ik zoek het op en ik zal het voor u lezen. In 1 Koning 8, vers 65. Zo vierde Salomo bij die gelegenheid feest... ten overstaan van de Heer, onze God. Samen met de Israëlieten die in grote getale bijeen waren gekomen... uit het hele land, vanaf Lebo Hamad... tot aan de Wadi die de grens met Egypte vormt. Het feest duurde zeven dagen en nog eens zeven. Dat is geen acht, dat is veertien. Daarna stuurde de koning het volk naar huis terug... En nadat ze hem geluk hadden gewenst, ging ieder naar zijn woonplaats opgewekt en verheugd om al het goede dat Yahweh voor zijn dienaar David en zijn volk Israël gedaan had. Dit is de nieuwe Bijbelvertaling en die heeft helemaal wegvertaald dat er wel degelijk sprake is van een achtste dag. Welke achtste dag is dat dan? Want hier wordt uit 65 kun je 14 dagen halen, maar hoe zit dat? Nou, het blijkt, als je iets verder terugkijkt... dat het in de zevende maand plaatsvindt, dit feest. Er wordt dus twee keer over zeven dagen gesproken... hier in de tekst die ik net gelezen heb. Nou, zeven dagen voor de wijding van de tempel... en zeven dagen van het Loofhuttefeest. Dat is samen veertien dagen. En op de achtste dag... als de festiviteiten van de achtste dag zijn afgerond... wordt het volk naar huis gestuurd. Dus je zou zelfs kunnen zeggen vijftien dagen feest waarvan er zeven gewijd waren aan ganouka, ganouka betekent inwijding we kunnen hier al uithalen dat de Maccabeeën het een beetje naar hun hand zetten, die telden het een beetje zo van, ja wij vieren nu eenmaal acht dagen feest, dus laten we hè? maar in één koningen staat het net wat anders, dus daar ligt al een bedekking, om het zo maar te zeggen nu laten we eens teruggaan naar hoe het in de Torah gebeurde. Hoe werd Ganoukha gevierd in de Torah? Uh, Nummer 7 gaat daarover. En dat gaan we uh, vandaag uh, doen. Om eens te kijken wat daar aan de hand is. Het hoofdstuk is uh, een van de langste in de Torah. Het heeft 89 versen. Het is het langste volgens mij uit de Torah. Er wordt steeds herhaald hoe een stam een, een gave geeft... ...voor de tabernakel. De tabernakel is dan opgezet en alle stammen komen elke dag met een gaaf... ...met een, een kar, een grote kar met twee ossen ervoor. En er worden dan schalen met goud en zilver opgelegd... ...en er komen een paar geiten en bokken en schapen mee en, en runderen. En dat wordt allemaal gebracht. De ene dag de ene stam en de andere dag de andere. En voor elke dag, elke stam, wordt de hele gift tot in detail genoemd. Ook al is die allemaal hetzelfde... Dus de hele gave die wordt steeds herhaald. Totdat alles twaalf stammen geweest zijn. Ja, dan zitten we op twaalf. Twaalf dagen. En dan wordt er aan het eind van het hoofdstuk samengevat. Dan wordt er dus de melding gemaakt van de slachtdieren. Die dus onderdeel waren van die gift. En alle dieren die voor de slacht waren aangedragen. Die worden dus bij elkaar opgeteld. En alle slachtdieren voor het feestmaal. Dat werd gehouden. Ter inwijding van het altaar in de tent van ontmoeting waren bij elkaar opgeteld 24 runderen, 60 rammen, 60 bokken en 60 lammeren. En het feest werd gevierd na de salving van het altaar. Nou, hoe kom ik bij feestmaal? Als we alle offers bekijken in de Torah, dan zijn er brandoffers, dan zijn er... Uh, Zondoffers, schuldoffers, maar ook shelamim, vredeoffers. En een shelamim is een, een, een, ja dat gaat over de heelheid. Dat gaat terug naar de wortel shalam in het Hebreeuws, wat heelheid betekent. Heelheid, genezing, uh, herstel, uh, gemeenschap, de shalom met elkaar. Dus wanneer er gesproken wordt over een, een zebach shelamim... Uh, dan gaat het over een, een offer dat gebracht wordt, een slachtoffer, dat niet bedoeld was om op het brandoffer, dus als, voor een zonde of voor een wat dan ook, te offeren, maar om feest mee te vieren. En als je gaat tellen, alle dieren die in de Bijbel worden geofferd, dan zijn de meeste, zijn gewoon slachtoffers. Dat een dier dus geslacht wordt om er feest mee te vieren. En een deel van dat vlees wat dan beschikbaar komt, wordt ook op het altaar gelegd bij het brandoffer wat gebracht wordt, maar het idee is, dat is het deel van de Heer en dit is het deel van, voor ons feest, voor de gemeenschap. Dus het is eigenlijk een grote barbecue, om het zo maar te zeggen. En zo werd er een barbecue gevierd met, nou, genoeg vlees. Ja, dit feest, het valt niet zo op, maar dit is dus een feest wat in Torah gevierd wordt, een inwijdingsfeest van de tabernakel. Een Ghanoukha-feest. En hoe kan dat nu? Want waarom, als hier dan een Ghanoukha-feest gevierd wordt, waarom wordt het dan in Leviticus 23 niet uh, voorgeschreven? Nou, dat is een mooie vraag. Er gaan zelfs zeven hoofdstukken over Ghanoukha. Over die periode van twaalf dagen dat die, dat die stammen dus hun gaven brengen voor de wijding van de tempel. Het woord Ghanoukha uh, komt dus in uh, nummer 7 ook een aantal keer voor. En uh, nou, dat is natuurlijk nummer die 7 en 8. Leviticus 8 tot 10 hebben we net al gezien. Uit, uh, die in Maccabeeën ook aangehaald worden. En Exodus 29 en 40. Want die gaan over de inwijding van de priesters. En het opzetten van de tabernakel. En dat gebeurt allemaal in die twaalf dagen. En waarom kan hier nou een feest gevierd worden waar zoveel over onderwezen wordt? En dat wordt eigenlijk... Ja, niet hebben ontdekt, niet hebben gezien. Hoe kan dat nou? En dat heeft te maken met... Ook in Leviticus wordt er wel verwezen naar feesten... naast de voorgeschreven feesten. In Leviticus 23 hebben we alle feesten van de Heer... die de Heer voorschrijft. Dat zijn zijn afspraken. Zijn feesten waarop we geroepen zijn... om voor zijn aangezicht te komen en feesten vieren met hem. Maar Leviticus 22... Moeten we eens lezen of de parasjou opzoeken die ik er toen over geschreven heb. Daar wordt gesproken over drie soorten andere feesten. De feesten van een gelofte, de feesten voor, een, voor een, een speciale gelegenheid om te danken en gewone feesten. Drie soorten feesten die toegevoegd worden, eigenlijk, naast de feesten die voor de Heer zijn. Nou, en zo is de Ghanuqa-feest een, een, een feest waarin. Al die drie elementen terugkomen. Het is een feest wat het volk eigenlijk brengt voor de Heer. Het volk komt met die gaven. En u zegt, want de Heer had nerg nergens in de Bijbel, nergens in het zul je vinden... dat God had opgeroepen om wagens te maken of daar ossen voor te zetten. Maar het volk komt ermee om zo de last van de priesters te verlichten. En zij komen dus met hun bijdrage om een gelofte af te leggen... van wij zullen ons wijden aan uw tempel, aan uw huis... Wij zullen ons toewijden. Een gelofte. En wij zijn dankbaar. Omdat u uw openbaring hebt gegeven van uw huis. Uw hemelse huis. En ons een, een schaduw daarvan hebt gegeven hier op aarde. De tabernakel. En dan gaan er zeven hoofdstukken over. Om deze, dit feest van toewijding eigenlijk onder de aandacht te brengen. Van de, de Torah student. Zeg maar. We gaan de dagen langs. Wat gebeurt er op deze dagen? Nou, op de eerste dag, dat kunt u lezen in Exodus 40, uh, op de eerste dag van het tweede jaar van de woestijnreis, um, wordt het tabernakel opgezet. Heel die, uh, het najaar stond in het teken van het bouwen van die tabernakel. Mozes was van de berg afgekomen met de nieuwe stenen tafelen. Hij scheen helemaal, was de verheerlijkte Mozes. Toen stelde hij mensen aan om de tabernakel te bouwen en er zijn maanden mee bezig geweest. En op de eerste dag van het nieuwe jaar, de eerste dag van de maand Aviv wordt de tabernakel opgezet. Er gebeurt veel op die dag, want op diezelfde dag... als die hele tabernakel wordt opgezet... worden de priesters ingewijd. Ze moeten zich dopen. Ze, ze gaan hun kleding aantrekken. Hun linnen kleren en tulbanden... en, die, en de heilige uh, efot en alles wat erbij komt. Ze worden gezalfd. En ze, ze zetten hun kamp op, die priesters... in de ingang van de tent. Ziet u daar dat beetje rook dat vandaan komen? Ze moeten een week lang... ...gaan wonen in de ingang van de tent. Dat leest u in Exodus 29. Dus dat is wat de hoofdzakelijke gebeurtenis van die dag. Maar ook de stam Juda, die brengt zijn gaven. Er komt een os met twee ossen met een kar erachter. Dat is de gaven van Juda. En er worden twee stieren als zontoffen gebracht. In heel de Torah zijn er nog geen zontoffers gebracht. Tot dit moment, tot deze dag is de eerste zondoffer dat er gebracht wordt, is het zondoffer voor de, voor de priesters. Ik lees dat in Exodus 29 en het wordt herhaald in Leviticus 8. Het eerste zondoffer is een, een stier die wordt gebracht voor de priesters. Voor de wijding van de priesters die die dag plaatsvindt, de zalving. En vervolgens wordt er een zondoffer gebracht. En dat staat in vers 36, Exodus 29 vers 36. Wordt er een zondoffer gebracht voor het altaar. Ook weer een stier. Twee stieren als zondoffer. Dat is de eerste dag van het wijdingsfeest. Het is een serieuze aangelegenheid. Dan komen de tweede en de derde tot en met de zevende dag. En uh, ja, elke dag komen die, die stammen met hun gaven. Issachar, Zebelon, Ruben, Simeon, Gatten, Efrim. Efrim komt op de zevende dag. En in de driejaarlijkse cyclus begint hier een nieuwe ceder. Op deze dag, de zevende dag, als Efrim zijn gaven brengt. Dat heeft een betekenis, daar ga ik nu niet op in. Maar ik heb het eventjes aangestreept. Uh, de sede die, die we er toen uh, over geschreven hebben, die gaat daarover. Priesters die kamperen bij de ingang van de tabernakel. En elke dag wordt ook nog een zontoffer gebracht uit de stieren. Om, ja, om, om het altaar te heiligen. En die, die telling van die zondoffers gaat door. We hebben één, de eerste dag twee stieren gehad en dan komen er nog zes stieren bij. En dan zijn er al acht zondoffers gebracht in de Torah. En je moet denken, dit is dus de, het begin van het jaar, de eerste maand. Dat is het tweede jaar van de uitocht. Het jaar daarvoor waren de plagen van Egypte geweest. Ook een telling om de zonden van Egypte. Tien plagen. En er komen nog twee zondoffers naar deze acht. De achtste dag, wat gebeurt er dan? Nou, dan worden die twee laatste stieren gebracht. Even kijken, wat had ik ze ertussen genoemd? Nee, dan gaan we even naar Leviticus 9. Op de achtste dag worden nog de negende en de tiende stier gebracht. Op de achtste dag riep Mozes Aaron en zijn zonen bij zich. Ze hebben de hele week in de ingang van de tent van ontmoeting... Gewoond. En ook de oudsten van Israël komen erbij. Hij zei tegen Aaron. Haal een jonge stier voor het reinigingsoffer. En een jonge ram voor het brandoffer. Dieren zonder enig gebrek. En breng ze naar de ontmoetingstent. Op de eerste dag van die week hadden ze een stier en twee rammen gehad voor de weiding, Maar dat is al geweest. Dus hier wordt alleen een stier en één ram gebracht voor het brandoffer. Het weidingsoffer, de tweede ram... Die komt hier niet meer terug, want die is al geweest. Vers 3. Zeg tegen de Israëlieten: haal een bok voor het reinigingsoffer. En voor het brandoffer een eenjarige stier en een eenjarige ram zonder enig gebrek. Die bok is het tiende zondoffer. En haal ook een stier en een ram om ze als vredeoffer aan Yahweh aan te bieden. En ook met olijfolie bereid graanoffer. Dus dan, als de tien zondoffers geweest zijn, dan komt het feest. Het feestmaal. Want vandaag verschijnt Jabe aan u. Nou, ze deden wat Mozes bevolen had en hij brachten de offers naar de ontmoetingstent. Daarna stelde hij de hele gemeenschap zich voor Jabe op. En Mozes zei, dit is wat de Heer u opgedragen heeft om te doen, omdat zijn majesteit aan u zal verschijnen. En dan komt dat hele hoofdstuk. En dan wordt die, die stier, die, dat negende zondoffer wordt gebracht voor de Aaron en de priesters, als laatste zondoffer om hen te reinigen. En dan moeten ze een tiende zondoffer brengen. De bok voor het volk spannend moment de tiende plaag over Egypte betekende de zoon van de eerstgeborenen van Egypte, de dood van de eerstgeborene zonen van Egypte wat zou er nu gebeuren we hebben dit in de parasha ook uitgebreid behandeld dus we gaan er niet te lang bij stilstaan we richten ons nu op wat, wat er eigenlijk gaande is en welke bedoelingen God nou eigenlijk had met dit wijdingsfeest. want dat is wat er gaande is als de offers gebracht zijn, in Deviticus 9 vers 22. Daarna strekte hij zijn handen naar het volk uit en hij zegende het. Nadat Aaron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging hij samen met Mozes de ontmoetingstent binnen. Toen ze weer buiten kwamen, zegende ze het volk. Daar, daarop verscheen de majesteit van Jahwe aan het verzamelde volk. en Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag, begon het te jubelen. En iedereen wierp zich op de aarde. Dit is een feest. God verschijnt. En hij gaat wonen in die tent die zij gemaakt had als een schaduw van de hemelse paleis van de koning. Het stuk uit Leviticus 10, wat daarna komt, dat gaan we een andere keer doen. Dan gaan we nu niet helemaal bij stilstaan. We zoeken alleen naar dit feest en wat hier gaande is. We hebben gezien dat het feest werd gevierd na de salving van het altaar, nummer die 7, vers 88. Nou, en wanneer werd het altaar gesalfd? Dat staat dan in Exodus 29, vers 36. Begin in vers 35. Doe alles wat ik je met betrekking tot de Aaron en zijn zoon heb opgedragen. De wijding moet zeven dagen duren. En elke dag moet je een stier als reinigingshof aanbieden om verzoening te bewerken. Het altaar moet je met een verzoeningsrieten, ja dit is de mbv, ik hou eigenlijk meer van de herziende statenvertaling, van zonde reinigen, het gaat om zondoffers, en je moet het salven om het te heiligen. Dus als die zeven offers gebracht zijn, dan komt de salving van het altaar. Nou, we hebben die zeven dagen gehad van de wijdingweek en dan wordt het altaar op de aagste dag gezalfd. Het is eigenlijk het eerste wat er op die dag gebeurt. Na de acht stieren die gebracht zijn... ...de zondoffers wordt het altaar gezalfd. Uh, Manasseh brengt zijn gaven. Mozes en Aaron, we hebben het net gelezen... ...gaan binnen in de tent... ...als het negende offer gebracht is... ...en het tiende en ze zegen het volk. En Yahweh verschijnt. Dat is wat er op de achtste dag gebeurt. Nu we weten van het tiende zondoffer natuurlijk... Dat het buiten de lege plaats gebracht is om verbrand te worden, in plaats van dat het opgegeten werd, zoals God eigenlijk aangeboden had. En daar verwijst de Maccabeë dus ook naar, in het stukje waar we mee begonnen zijn, en dat is in De Viteke 10 vanaf vers 12. Mozes zei tegen Aaron en zijn overgebleven zonen, Eleazar en Itamar, neem wat er over is van het graanoffer, dat aan Yahweh is aangeboden, dat was deel van het tiende offer. En eet het in de vorm van ongedezen brood naast het altaar, want het is allerheiligst. Jullie moeten het eten op de heilige plaats. Het is voor jou en je zonen bestemd als jullie aandeel in de gaven van de Heer. Zo, het is mij, zo is het mij opgedragen. Het borststuk en de rechterachterbouw waren voor Mozes en zijn zonen. En dan uh, dankoffice, die shalomoffers, werden gegeten en het, uh, en het spijsoffer. Alleen die bok was er niet. En daar ontstaat dan nog even oneenigheid over, maar uiteindelijk blijkt dat te kloppen. Het lijkt te kloppen dat die bok niet gegeten moest worden. Waarom niet? Omdat geen mens verzoening kan bewerken. Ook de priesters niet. Ze waren de hele week hadden ze geheiligd, waren ze geheiligd en waren ze ingewijd. Maar zij waren niet geroepen om de verzoening te volbrengen. Er is er maar één geroepen om de verzoening te volbrengen. En dat is Yeshua. De mens die heilig was, rein en rechtvaardig. En de priesters die, die serieuze dingen hadden meegemaakt die dag. Die beseften ineens, wij moeten dit vlees van de tiende offer niet opeten. Dat kunnen wij niet. Zijn wij soms uh, zonder zonde? En ze zeggen nee. Wij weigeren dat vlees. En ze nemen het zondoffer, tiende zondoffer. En ze, ze verbranden het vlees buiten de leegplaats. Ze zeggen, daarmee zeiden ze eigenlijk, heer, zorgt u ervoor. Zorgt u voor die verzoening. Stuurt u iemand om dat te volbrengen. Wij kunnen het niet. Dat is een profetische heenwijzing naar in Yeshua. Maar er gebeurt veel meer op die dag. Het staat er maar in een paar versen in Leviticus 9 aan het eind. Moze en Aaron gaan naar binnen. En zij zegen het volk en Yahweh verschijnt. Dat is eigenlijk zoals Yeshua met zijn hemelvaart naar binnen ging bij de vader. Om zijn bloed aan te, aan te bieden. Dat wel verzoening kon brengen. Om terug te komen. Om het volk te zegenen zodat Jade op aarde verschijnt in het koninkrijk van God wijding dag 9 tot 12 Benjamin, Dan, Aser en Naftali brengen hun gaven het feest van de inwijding vindt plaats profetisch gezien so profetisch gezien zonder vuuroffers we hebben die 10 zondoffers gehad het enige wat overgebleven was was de dankoffer het selamim om feest mee te vieren en het spijsoffer Zondoffers zijn weg, de verzoening is gebracht. Eén uitzondering is er. En dat is te zien in uh, uh, nummer 8. Daar worden de Levieten ingewijd. En zij worden uh, gereinigd door met water, met ontzondigingswater, uh, te, ja, hoe noem je dat, te besprenkelen. Dat lees je in uh, nummer 8. En waar komt dat uh, ontzondigingswater vandaan? Dat is van de as van de Rode Vaars. En daar lees je dan weer over in nummer 19. Dus in deze dagen, de, de negende tot de twaalfde dag van de eerste maand van het tweede jaar, wordt ook nog eens een keer dat offer van de Rode Vaars gebracht. Maar we lezen daar niet over, ja, omdat God wilde dat dat ergens anders in de Torah terecht kwam. Maar we lezen wel dat de levieten werden ingewijd door te besprenkelen met dit ontzondigingswater. Dus er is één offer dat nog plaatsvindt buiten de lege plaats. Dat van de Rode Vaars. Ook dat heeft weer een diepere betekenis. Is u iets opgevallen over die wijding op de achtste dag? Ik wil nog even een paar dingen zeggen. Het is op de achtste dag. Waarom? En we hebben gezien dat er acht stieren waren geofferd voorheen. Voordat die dag kon aanbreken. En als we Leviticus 9 lezen, het begin, de tweede tot de vierde vers, dan wordt er ook over acht offers gesproken. Opnieuw acht offers. Ik ga het even uit de statenvertaling erbij halen, dat vind ik toch prettig hè. Hij zei tegen Aaron, neem voor jezelf een kalf, jong van een rund, dat was het negende zondoffer, als zondoffer. En een ram als brandoffer, beide zonder enig brek van vers 3, je moet tot Israël spreken, neem een geitenbok als zondoffer, dat is het tiende zondoffer. En een kalf en een lam, elk van een jaar oud, zonder enig gebrek als brandoffer. Verder een rund en een ram als dankoffer, voor het aangezicht van jouw te offeren. En een graanoffer, met olie gemengd. Want vandaag zal de Heer aan u verschijnen. Acht offers, waarvan de achtste zonder bloed is, zonder vuur. Op de achtste dag, na de acht zondoffers, worden er nogmaals acht offers gebracht. Het achtste offer is geen brandoffer of zondoffer meer nodig. Het is niet meer nodig. De verzoening is volbracht. Nog niet in de Torah, maar wel door Yeshua, die buiten het legerkamp is, ge is gestorven aan het kruis. Zoals de rode vaas buiten het kamp werd gebracht. Verzoening is gebracht. En als dat ge geweest is, dan zijn de offers niet meer nodig. Behalve, natuurlijk de feestoffers. Want hoe zouden we nou de feest opheffen als de Yeshua gekomen is? Als de verzoening gebracht is. De dankoffers en de spijsoffers. Natuurlijk, met de olie. Om feest te vieren. Acht zondoffers, de stieren op de achtste dag. En de offers tot de verschijning van Yahweh. Om feest te vieren zijn er ook acht over het binnengaan. We hebben gezien dat Mozes en Aaron binnengaan in Leviticus 9. Dan wil ik eventjes kijken wat daarover staat in die zeven hoofdstukken. En ik haal er één ander vers bij. Uh, Exodus 33 vers 11. En uh, uit 1 Koning kijken we ook even hoe dat met Salomo ging. We gaan al die teksten lezen. Exodus 40. Over die drie maal acht heb ik straks nog een uitweiding als we tijd hebben. Maar dat zien we dan wel even. Uh, ex uh, exodus 40. Vers 30 tot 32. Dan is dus op de eerste dag van de uh, twaalf dagen voor de ganouka. Uh, dan wordt het wasvat geplaatst. Vervolgens plaatste hij het wasvat tussen de tent van ontmoeting en het altaar. En hij deed er water in om te wassen. Mozes en Aaron en zijn zonen wasten zich daarmee. Hun handen en hun voeten. Telkens... Wanneer zij de tent van ontmoeting binnengingen en het altaar naderden, wassen zij zich, zoals Yahweh Mozes geboden had. De viticus 9, vers 22 tot 24, hebben we net ook al gehad. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zontoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens gingen Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen... Maar er is iets vreemds aan. Waarom ging Mozes naar binnen? Hij was toch geen hoge priester? Blijkbaar gaan er soms ook andere mensen dan de hoge priester naar binnen. Exodus 33 vers 11 vinden we nog een voorbeeld. Van iemand die naar binnen ging zonder dat hij priester was. Zelfs zo dat hij er helemaal niet meer uit wegging. Yahweh sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. En, en wie is er in de tabernakel? Wie is er in het heiligdom? Wat is zijn naam? Jozua. Yeshua. Bleef in de tempel. Bleef in de tent van Yahweh. De zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent. De zoon van Nun. Weet u waar de Nun voor staat? De Nun heeft getalswaarde vijftig. Het herstel van het jubeljaar. Er is er maar één die werkelijk herstel zal brengen en ons werkelijk onze erfenis zal geven. Want dat is wat er in het jubeljaar gebeurt. Je wordt hersteld tot je erfenis. En er wordt vrijheid uitgeroepen. Je wordt hersteld met je familie. Teruggezet vanuit gevangenschap in vrijheid. De zoon van Noem, Yeshua, ging binnen in de tent en hij week er niet uit. Nummer die 7 vers 89... En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de twee cherubim. Zo sprak Yahweh tot hem. En 1 Koning 8, vers 10 tot 14. Vers 8. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij de Horeb daarin gelegd had. Toen Yahweh een verbond gesloten had met Israël, toen ze uit Egypte waren vertrokken. Die ark was net op zijn plek gezet in de tempel en de priesters waren naar binnen gegaan. En toen, toen Yahweh verscheen in de tempel, toen hij in de tempel ging wonen, toen daalde de wolk neer. En vanwege die wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van Yahweh had het huis van Yahweh vervuld. Toen zei Salomo, Jawe heeft gezegd in een donkere wolk te zullen wonen. Ik heb immers een huis gebouwd als woning voor u, een vaste woonplaats voor u, in alle eeuwigheid. Daarna keerde de koning zich om en zegende heel de gemeente van Israël. Was dat niet de taak van de hoge priester Om de zegen te doen? Nummer 6. Blijkbaar is hier ook een koning die uit de tempel komt en de zegen kan brengen. De zegening. Wie was deze koning? De zoon van David. Shalom. Heel hij. Dus de vredeoffer. Gemeenschap. Het feest. Zo is Jeshua binnengegaan, niet in het aardse heiligdom als een hoge priester of als Mozes of als Jozua of als Salomo of als de hoge priester, maar in het hemelse heiligdom waar Yahweh woont. Hoger dan de berg Sinai nog, niet met handen gebouwd. Als de ware hoge priester die de ware shalom zal brengen, die het ware jubileum zal uitroepen. Hij is naar binnen gegaan, nadat hij het zoenoffer gebracht heeft en volbracht heeft, waardoor er geen zondoffers meer nodig zijn, waardoor de plagen van Egypte van ons afvallen. En de brandoffers zijn niet meer nodig. Alleen nog de vredeoffers, de feestoffers, de shalom, het herstel. En dan zal Hij terugkomen om, de, om ons te zegenen, om Israël te zegenen. En Jabez zal verschijnen op aarde. Dat is nog niet gebeurd. Of heeft u hem al gezien? Heeft u zeker weten? Nee, niemand. Ach. Elk oog zal Hem zien. Hij zal komen om deze verzoeningen, dit herstel te realiseren. Die shalom, die heerlijkheid van God zal neerdalen uit de hemel op aarde. Dat is genoeg dat is genoeg Weet je wat hij in de hemel ging doen? Johannes 14 ging een woning bouwen, een huis, een stad, de stad Jeruzalem. Dan mogen jullie, er zijn vele woningen in het huis van mijn vader. En hij gaat het bouwen en als hij komt zal hij het neerzetten. Dan zal er een, een, een tempel zo groot zijn als Jeruzalem, waar we allemaal in kunnen wonen. Allemaal in kunnen komen. Dankzij hem, want hij is degene die ons voorgaat. Net als Yeshua in de Torah. Om het herstel te brengen zo ver. Dat zelfs wij daar binnen kunnen gaan. Binnen kunnen komen in het huis van Yahweh. Weet u dat heel Israël daar te geroepen werd in de Torah? Heel Israël werd uitgenodigd om op de berg Sinai te klimmen. Boven op die berg waar Yahweh verscheen naar Mozes. Heel Israël was uitgenodigd. Als u me niet gelooft, Exodus 29, 19, vers 19 volgens mij. Of 18. Heel het volk werd uitgenodigd om op de berg te klimmen. Twee versen later, vers 21, in Exodus 19, wordt het weer ingetrokken. Want het volk was er nog niet klaar voor. Toen Yeshua verschenen was en zijn apostelen de wereld ingingen in de eerste eeuw, dachten ze nu is het moment gekomen. En sommigen die waren al binnen geweest in het hemelse heiligdom. Of het in het lichaam was of niet, dat wisten ze niet goed. 2 Korinther 12 gaat daarover. Ongelooflijk. En alle volgelingen van Yeshua waren als priesters. Gereinigd, ingewijd. In witte klederen. Met de rechtvaardigheid van Yeshua. Verzoend. Hersteld. Met de Vader. Want Yeshua is de weg naar de Vader. De weg naar het huis van de Vader. Ongelooflijk. Maar wij hebben de Torah verworpen. We hebben allemaal bedekkingen overeengelegd. En hoe kunnen we dan weten wat het betekent om een priester te zijn? Om ingewijd te worden. Hanukkah te vieren. Zoals God het bedoelde. Nummer 7. Wat gebeurt er als Mozes in de tent van ontmoeting is geweest om met Yahweh te spreken? En dan komt hij terug. Wat gebeurt er dan? Yahweh spreekt tot Mozes. Spreekt tot Aaron en zegt tot hem. Wanneer u de lampen aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Naron deed dat. Aan de voorzijde van de kandelaar stak hij de lampen ervan aan. Zoals Yahweh Mozes geboden had. Dit was de bewerking van de kandelaar. Tot zijn schacht was hij van gedreven werk van goud. Tot zijn bloesem was het van gedreven werk van goud. Overeenkomstig de verschijning die Yahweh Mozes getoond had. Zo maakte hij de menorah. Dat is een boom. Zachariah ziet het ook als twee boomtakken. Twee volkeren. Want Israël was opgedeeld in tweeën. Juda en Ephraim, En de verloren stammen waren gezaaid onder de heidenen. En Juda werd gezaaid. Met de bedoeling om uiteindelijk. Dit te herstellen. Om weer één boom te zijn. één volk. Die samen in, in heelheid. In volmaaktheid hersteld is. Voor Gods troon. Om het licht te zijn van de wereld. Dat is wat er gebeurt. Als Yeshua terugkomt. Als de hoge priester uit het heiligdom komt om het volk te zegenen en te herstellen, dan komt het volk tot haar doel. Dat is in de Torah nog een profetisch plaatje. Maar uiteindelijk als Yeshua terugkomt, zal het gebeuren. Zal het volk hersteld worden. En daarna lezen we over de inwijding van de Levieten, wat dus ook nog voor het Pesach gebeurt van het tweede jaar. In nummer 19 gaat het over het Pesach. Dus tijdens... Ghanukha werd wel degelijk de menorah ontstoken. Hé, hey, wist u dat? Dat het in de Torah stond? Maar het heeft wel niets anders betekenis. Het heeft niks met dat flesje olie te maken wat dan acht dagen blijft branden in de tijd van de Maccabeeën. Maar het is blijkbaar wel een basis in de Torah om, het, om de aansteken van de menorah te vieren. Hé, hey. hoe ziet het messiaanse kerstfeest er dan uit? Nu hebben we hele mooie dingen gezien. Nu wil ik een beetje praktisch worden. Kerstfeest, daar moeten we natuurlijk ook van een paar bedekkingen om doen. Kerstfeest is oorspronkelijk kerstmis. Hè? En uh, nog iets verder terug is het een, eigenlijk een christusmis. Zo is het uh, ingesteld ooit. Een christusmis. Nou, moeten we nog iets verder terug. Een machiachmis. Maar een mis kenden de joden niet in de tempel. Dus wat was dat? Wat was die mis? Geen Mis. Mis. Ja, het is mis, ja, dat is mis. Maar wat was het wel? <laughs> de mis. Wat, wat gebeurt er tijdens de mis? Feest, Feest hè, denk ik. De, de Eucharistie, zoals ze dat noemen. Hè? Ja. En waar komt die vandaan? De Pesach. De Pesach, ja. Die Kiddush. Dus als we alle laagjes eraf halen en terug gaan zoeken naar waar het uiteindelijk op gebaseerd is, dan is het de Kiddush van de Mesiach. Volgt u mij? Ja kerstfeest, als je alle laagjes eraf haalt, die kiddush van de Messia. Wij zijn ermee aan de haal gegaan. We hebben het Joodse volk maar voor de, verwijderd, maar we hebben wel heel veel meegenomen in de kern en hebben er dan een hele heidense toestand van gemaakt. Hanukkah viering van toewijding. We hebben die toewijding gezien van die priesters, twaalf dagen lang van toewijding. Of is die gebracht worden totdat het niet meer nodig is. Totdat het feest wordt. Dat heeft te maken met de wandel van Henoch. Um, hoe kom ik daarbij? Nou, Ghanouka komt van de stam Ganak. En dat is dezelfde stam als voor Henoch. Henoch betekent dus ook toegewijd. Net als Ghanouka. Inwijding betekent. En Henoch wandelde met God. Het werd hem niet voorgeschreven om te wandelen met God. Hij deed dat gewoon uit liefde. Om met hem te wandelen. Bij hem te zijn. En daar getuigt Ghanoukha het Ghanoukha-feest van. Het is niet een voorgeschreven feest. Je hoeft het ook niet te vieren. Henoch is een voorbeeld voor ons. En als we Ghanoukha vieren, dan zijn we als een Henoch. Die wandelen met hem. Om niet, niet zozeer omdat het voorgeschreven is. Maar we zijn zo vol van, van verrukking. Omdat hij zijn Messias gezonden heeft. Omdat hij die verzoening bewerkt heeft. Omdat hij het herstel gaat brengen. Hij gaat de familie herstellen. Israël herstellen. En het zal, het zal schijnen als een licht in de wereld. Jeruzalem, op Sion. Oké. Okay. Geboorte? Ja, de geboorte van Yeshua, dat, is, dat hebben we zo centraal gesteld natuurlijk op het kerstfeest. Maar in de Bijbel vinden we helemaal geen geboortefeesten. Behalve van uh, de faro van Egypte en Herodes. Dus het is eigenlijk een beetje vreemd om nou te zeggen van... Van de Messias om te zeggen van we gaan nu geboorte vieren. Dat, dat, dat, bijbels wringt dat een beetje. Dus we moeten de, de geboorte moeten we niet zozeer de aandacht op vestigen tijdens het, de Mashiach Kiddush. Ja. Maar zijn wederkomst. Want hij zou komen om te zegenen. Om de verzoening te voltooien. Om Israël te vestigen. Als een licht in de wereld. Dus de geboorte, dat herdenken we op Lofuttefeest. Als we in Lofutjes verblijven. Zo is we ook gekomen ongeveer tijdens het Lofuttefeest waarschijnlijk. Of Pesach, dat kan ook. Er zijn twee mogelijkheden, want de, de priesters hadden twee keer per jaar dienst. In de eerste helft van het jaar en in de tweede helft van het jaar. Als je in de ene helft, dan kom je uit op Pesach. Maar als je de andere helft rekent, dan kom je uit op Loofhuttefeest. Dus het kan allebei, we weten het niet. Net zoals eigenlijk de inwijding van de tabernakel in de Torah vlak voor Pesach gebeurde. En een, de inwijding van de tempel vlak voor uh, het Loofhuttefeest. Twee verschillende datums. Ik vind het profetisch gezien, omdat we dus niet zeker kunnen weten of het nou op Pesach of op Soekot is. Vind ik het profetisch gezien mooi om dat op met Loofhuttefeest te gedenken. Dat hij geboren is, dat is een heugwaardig, een heugwaardig feit natuurlijk. Simeon en Anna in de tempel, die waren er ook vol van. Zelfs de engelen in de hemelen, hemel, met de herders. Dat was het begin van het herstel, dat hij gekomen is. Maar het kan niet zo uitbundig zijn als dat we zijn wederkomst gaan nadenken, gaan vieren het is natuurlijk niet herdenken, want het is nog niet geweest. Maar we kunnen er wel naar uitzien, als een feest van de zekerheid dat hij komt. Ja. Nou, vanaf Huttenfeest kunnen we de heiliging in de woestijn herdenken, van Soekot tot Hanukkah. En uh, ja, omdat we dus niet zeker weten of je zo met, met Pesach of met uh, Soekot geboren is. En ook de Torah dus, het Hanukkah, de ene keer op de ene plek viert en de andere keer op de andere plek in de kalender. Dat dacht ik, zullen we er maar tussenin gaan zitten? Dan zitten we ongeveer in de decembermaand van Ghanoukha-feest. Ik vind het wel mooi om daarbij aan te sluiten en gewoon dan de Kiddush HaMashiach te vieren. En dan, dan herdenken we de inwijding van de priesters op Ghanoukha dag 1 tot 7. De zalving van het altaar en de beëindiging van de office op dag 8. En het feest van Melecht Zedek Yeshua, de priester naar de orde van Melecht Zedek, op dag 9 tot 12. Een uitbundig feest te vieren. Ik, het, lijk, het is gewoon maar een, een, een suggestie. Ik weet niet hoe we dat ooit moeten gaan doen. Maar dit is misschien wel. Een, heeft wel een basis in de Torah. Want zijn we, zijn we vol van de Messias? Hoe uit je dat dan? Dat doen wat hij deed. Dat doen wat hij deed. Amen. En dan feesten vieren. In uitbundigheid. En dan doen we natuurlijk wat er geschreven staat. Maar niets houdt ons tegen. Om ook daarnaast. Een feest van gelofte, een feest van dankbaarheid te vieren. Een feest van toewijding. Zoals Leviticus 22 dat zegt. Maar God wil niet dat we dat doen op basis van voorschrift. Hij, hij wil ons niet toewijden omdat het moet. We moeten de toewijding vieren omdat we ons hart overloopt van vreugde, van verrukking. Van blijheid. Omdat de Messias komen zal om Israël te herstellen. Om de menorah te ontsteken. En Jeruzalem te vestigen op Zion vrijwillig offer. Dat is meer waard dan dat je alle geboden van het Zoraf verbrengt. Dag 9 tot 12. Ja, de Messias is gekomen! En wij wijden ons leven aan hem toe. Amen. Amen.